Dus voor jou. Ze vliegen rond in mijn baard naar beneden. En je moet weten dat ik van je hou. En door die vaart blijf ik telkens weer voel wat jij niet ziet Dit is mijn love jones Voor jou flip ik het zo en leg ik mijn hart bloot En blijf ik maar zweven alsof ik op de maan loop En pomp mijn hart op en in het als de bas loopt Je bent mijn klaar voor je vieren. Daarom heb ik je lief En was lief in een prijs Hadden we hem samen verdiend Geen clichés Ik ben echt met je Of ik nou chill me verveel Of nu ik met je Je bent mijn suikerspin Ik een zoete kou Ben je bengel, jij mijn engel En dat moet je maar onthouden En ik hoef niks te onderbouwen Want je weet precies waar ik het over heb Mijn wondervrouw Ik voel vrienden voor een... jou En je weet so het dat ik van je hou. En door die vibe blijf ik telkens weer zweef.